Het weer nog op de meeste plaatsen bewolkt en wat regent. Het is 0 tot 4 graden. Overdag bewolkt met vooral in de ochtend wat regen. In de middag droger en ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Bless me, but the darkness got that. But I got the darkness, baby, and I got it worse than you. De best verkochte langspeelplaats, de best verkochte CD, de best verkochte album in ieder geval. Op dit moment in uh, Nederland en je hoorde de stem van Lennart Cohen. Ja. Een liedje dat hij zong The Darkness, de single van dat old idea. Zo dadelijk, of zo dadelijk over een uh, half uurtje... Dat zal het moeten zijn, dan uh, kan je weer luisteren hier in de nacht... heen het anders naar het leukste uit Spijkers Met Koppel, met daarin de komers van Martijn Koning en Wim Daniels. Er is het live optreden van de New Cool Collective... en er is ook nog uh, cabaret met onder andere Dolf Janssen. Tot die tijd nog aangenaam, verteerbare muziekjes. Dit vind ik bijvoorbeeld heel interessant. Het gaat om twee jongens die afkomstig zijn uit uh, Groningen. De broers Auke en Hans Hulst. We hebben een nieuwe cd gemaakt... Album onder de titel Beter Dan Niets. Een van de rustige nummers uit het album. De Meisjes. Ik zit hele dagen stil. Ik ben mezelf niet meer. Er is niets meer wat ik wil. Ik ben mezelf niet meer. De batterij is leeg. Dit was de laatste keer, dat ik mezelf geef. Maar straks gebeurt het weer, ik stoot me nog een keer. Hoe hard ik ook probeer, ik stoot me keer op keer. Elk meisje is een kans, een kans op zeer. Maar gun het deze dan. I'm jongens, alle succes. Oke en Hans Huls, noemen zich de meisjes, hebben net een debuut cd uitgebracht, Beter Dan Niet. En ik liet het zeer fraaie honderdduizend keer horen. Van twee jaar geleden verscheen van de dame het album 100 Miles from Memphis. En ik liet je luisteren naar de titeltrek. De man die je nu gaat horen, althans één uh, van de personen die in deze wens zit, die nu gaat horen, die zal optreden bij de opening, maar ook bij de sluiting van de Olympische Spelen in Londen komende zomer. Bij de opening dan zullen de Rolling Stones verschijnen, tenminste dat is de bedoeling. En bij de sluitingsceremonie dan zal er een optreden zijn van de Faces. En bij de band daar muziceert Ronnie Wood in. En dat schijnt heel bijzonder te zijn. Er is geen enkele artiest die dat overkomt. Dat is wel tijdens het begin en tijdens het eind aanwezig is als muzikant bij de Olympische Spelen. De Faces. lid van de Rolling Stones. En uh, na nou verluidt zal de Rolling Stones dus optreden... bij de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen. En de Faces. daar heeft hij ook deel van uitgemaakt. Maakt hij nog deel van uit, dan zal hij ook optreden. Want uh, de Faces doen dan muziek bij de sluitingsceremonie. Is this a game you play? I don't understand what's going See you three. Je kent het misschien ook van de Walker Brothers, dit Stay With Me Baby. Maar dit is dan de originele versie van Lorraine Ellison die mazzel mu had. Want in 1966 kreeg ze plotseling een telefoontje of ze maar naar de plaatstudio wilde komen. Want er was een uh, zanger. Frank Sinatra, die hadden op, had op het laatste moment uh, de studio afgezegd, was niet komen opdagen. En toen kwam ze in de studio, toen zat daar maar liefst een 46-man uh, talent orkest. En daar mochten ze dan deze opname mee maken. Stay with me baby, wat uiteindelijk een uh, behoorlijk grote hit is geworden voor deze Lorraine Allison. Wel een man, wonder. <laughs> dat wel. Stay with me baby, uit 1966 was dat. En daarvoor, uit de jaren 70, Judith Soeken met Stay with me till dawn. Zo dadelijk, het leukste uit Spekers met Koppen. Je kan luisteren naar de columns van Wim Daniels en Martijn Koning. Er is het live-optreden van de New Cool Collective. En er is het cabaret met onder andere Dolph Jansen. Maar voordat je Martijn Koning hoort met zijn column... Move again to my drill. I ain't no mountain high enough. Listen, baby. Ain't no mountain high. Ain't no valley low. Ain't no river wide. Goedemiddag. <totstutters> uh, eigenlijk zou ik nu niet in de Florin uh, moeten zitten, maar in het plaatsje Walgzee in Oostenrijk waar ik elk jaar met de familie op windsport ga. Maar ik heb besloten dit jaar één keertje over te slaan. Uh, wintersport is als een lange, strakke, rode, doorschijnende jurk... met diepe decolleté. Het is gewoon niets voor mij. En, uh, nee, echt niet. Los, los van het feit dat zo'n jurk me waarschijnlijk niet staat... Uh, kan ik er ook heel moeilijk in bewegen. Sterker nog, ik heb het gevoel dat ik best wel verlul lul sta in zo'n uh, jurk. En ten eerste, ik kan niet skiën. En ten tweede, kan ik totaal niet skiën. En op YouTube staan honderden filmpjes van skiers... die vallen en tegen bomen aan botsen. En die skiers in al die filmpjes ben ik. En, op mijn eerste dag skiën brak ik mijn arm op zoveel plaatsen... dat de arts een tom nodig had om alles weer op de juiste plek te krijgen. En toen had ik al moeten weten, dit is niks voor mij. Maar toch werd ik elk jaar weer meegetrokken, want het is zo leuk. En het is zo ontspannend. En dat is het ook. Het is gezellig. De lucht is fantastisch en er ligt volop sneeuw. En de Tiroler meisjes geven je een bloem in je haar... als je weer voor de zoveelste keer een blauwtje bij ze loopt. Heerlijk. Ik vind ook alles leuk aan wintersport, behalve de sport. En mensen zeggen dan zo, ja, maar je kunt zo lekker slapen tijdens de wintersport. En dat kan ik alleen maar beamen. Als ik bewusteloos onderaan een berg tegen een hek aan lig, weet je? En dan, kop op Martijn, skiën is net als fietsen. Als je het eenmaal kan leer je het nooit meer af. Nee, skiën is niet net als fietsen. Want ik kan fietsen en bovendien, fietsen is makkelijker dan skiën. Ik ben nog nooit op de fiets snoeihard achterop... een groepje nietsvermoedende kleuters gereden. En ik ben nog nooit met trappers verloren... terwijl ik met mijn fiets in de lift zat. Het zit zo, sommige mensen kunnen skiën... en andere mensen zijn Martijn Koning. Ik ben zo vaak nu op mijn bek gegaan... dat ik zelfs een beetje bang ben geworden als ik boven aan die berg sta en dan kijk ik naar beneden en dan zie ik allemaal mensen die allemaal goed kunnen skiën en allemaal mensen die geen enkel idee hebben wat voor totale idioot zo naar beneden komt zeilen. Ik ben ook de enige die verplicht een speciaal fluoriserend ski hack aan moet met belletjes. En als ik door de straatjes van het dorp loop, loeien de koeien naar mij. Ik heb ook echt in, in skiklasse gezeten, maar ik bleef steeds zitten en de skileraar zei op een gegeven moment Doe bist scheisse, wat zoiets betekent als dat er heel weinig progressie in mij zit ofzo. Ik, ik heb geprobeerd te snowboarden, maar dat is ook echt alleen maar voor supercoole gasten. En ik ben geen supercoole gast. En als je dan ook geen gevoel voor snowboarden hebt en je bent niet supercool, dan sta je dus alleen nog meer voor lul dan dat je met skiën zou staan. En apres ski dan. Nou kijk, inderdaad, dat kan ik dan weer wel. Yes. Ik kan niet goed van de zwarte piste, maar ik heb wel een zwarte band ski. Ik kan heel goed bier en gloewijn drinken. En ik kan ook heel goed nog meer bier en gloewijn drinken. Moet ik wel dat jasje met die belletjes uitdoen... want anders denkt iedereen dat ik steeds een hondje aan het geven ben. Maar ik ben ook heel goed naar beneden glijden in een slee... en in patat met braadworst eten. En ik kan ook heel goed nog meer bier en gloewijn drinken. Goh, als ik nu allemaal zo aan denk... begin ik de wintersport toch een beetje te missen. Als ik al die positieve bij punten bij elkaar optel, ben... ik ja, niet alleen hartstikke dronken, maar ook stond dat ik niet bij meegegaan... Lekker eten en lachen met de familie. En gezellig s'avonds met elkaar een kaartspelletje spelen. Of met een dikke zwarte stift: tekeningen maken op mijn gips. Eigenlijk, eigenlijk moet ik me niet zo laten kennen en gewoon doorzetten. Eigenlijk moet ik niet zeuren net zo lang oefenen tot ik het ski onder de knie heb. Eigenlijk moet ik. Maar goed, ik kan eigenlijk ook in de stad een rood jurkje kopen. Dank u wel. De afgelopen week letterlijk geen radio of tv aanzetten, geen kranten openslaan, geen brood bestellen. Of dat is het onderwerp van gesprek. Praatprogramma's, nieuwsblokken, programma's, bijlagen, in kranten, columns, nog meer praatprogramma's, nog meer nieuwsitems. Hield er niet op. De Elfstedentocht. Wij van Spijs Koppen willen het even ergens anders over hebben. En dus gaan wij een spelletje spelen. Geen ja en geen Elfstedentocht. De regels zijn vrij simpel. Iedereen kan meedoen, lijnen zijn open. Ik hoorde dat ik als eerste beller Henk Angenent aan de lijn heb. Klopt dat Henk? bij aan de lijn? Absoluut, Dolf, dat klopt. Henk, uh, jij woont op 4 januari 1997, de Tocht der Tochten. Dat was ik, ja. <treekt> Mooi, tot zover Henk Aangenemd. U ziet het, zo simpel is het. De tijd is dat je aan de lijn bent. Geen ja, geen afdeling, toch wie heb ik aan de lijn? Hallo, Felix Rottenberg hier. Felix Rotterberg, leuk dat je meedoet aan geen ja en geen tocht. Ja, Matthijs, ik zou je zeggen, ik sta op springen. Ik heb de hele week geen woord kunnen rappen over Syrië, over Griekenland... over het gedonder met GroenLinks. Ik, ik moet hier even stoom afblazen, Matthijs. Ik vind het prima, meneer Rotterberg. Maar uh, normaal doet u dat toch bij de wildrijd door? Zeker. Maar het ging daar deze week werkelijk waar... alleen maar over die vervloekte tocht. Kut. Wie heb ik aan de lijn? Met Peter R. de Vries. Meneer de Vries, u gaat het proberen. Nou, ik ga het niet alleen proberen, Dolf. Ik ga hier een hele goede tijd neerzetten. En dat, uh, dat gaat me geen enkele moeite kosten. En waarom denkt u dat het zo makkelijk is? Nou, Omdat ik zo ongelooflijk graag over mezelf praat. Dat het vreemd zou zijn als ik opeens iets in blauwe inaar... en zou gaan praten over iets onbenulligs... zoals de Elfstijden, Top. Chips. <lacht> met wie spreek ik? Mevrouw Frans Bauer. <laughs> <laughs> ja, ik vind het ook wel leuk. Uh, Frans, jij gaat ook een poging wagen? A absoluut, dolf. Ik, ik ga ervoor. O wacht even, even even wachten. Wat zeg je maar eens? A aan de telefoon, sp sp sp spijkers met koppen. M met ge geen ja <telling> en, en, en, en geen El toch. <telling> ben ik weer, Dolf? Ja, dankjewel. Wie heb ik aan de lijn? Met Karel Kraaienhoff. Ah, dat is de man die zo prachtig ons speelde voor Prins willem alexander en Prins Maxima in de arena. Nee hoor. Ja, uh, jij wel toch? Jij speelt toch uh, Bandarion? Oh, sorry, ik verstond die hij de Elfstedentocht heeft gegeven. <tie> de... Geen ja, geen Elfstedentocht. Wie heb ik aan de lijn? Hey, Dom, je spreekt met Nico van Eigen Huis en Tuin. Nico? Nou, lang niks van gehoord. Uh, Nico, waar heb jij mee bezig gehouden deze week? Nou, ik heb het een beetje druk gehad. Ik heb uh, heel veel tochtstreppen gezet uh, door heel Nederland. In Arnhem, Amersfoort, Rotterdam, Dordrecht, Apeldoorn, noem maar op. Ik ben de hele week onderweg geweest met mijn tochtstrippen. Ik heb 2800 kilometer heb ik gereden in één week. 2800 kilometer? Ja, dat lijkt veel, maar dan zit je zo aan, hoor, als het een stuk of elf steden tocht. Met wie? U spreekt met Geert Wilders. Meneer Wilders, goedemiddag. Uh, u was bij positief positieve het nieuws. Ik begreep dat u er zelfs een nationale feestdag van wil maken. Waarvan? Van de Elfstedentocht. Nee, wacht even. Nee, is... nee, nee. De heer Jansen is af. Hij kan zijn koffers pakken. Wie zich hier in dit land niet aan de regels houdt, die kan oproepelen... wel of geen Elfstedentocht. Ik was een heel end. Mooi, daar ben ik weer. Met wie spreek ik? Ja, hoi. Britt hier al. Hé, hey Brit, Leuk dat je belt. Wat heb jij de afgelopen week gedaan? Oh, ik heb deze week mijn schaatsen uit het fucking vet gehaald. Alles aan mij zegt dat er binnen nu en drie seconden een zoemer gaat. Ja? Oh, fuck. Ik zit helemaal op die 11 steden toch? Ja. Tot volgend jaar. Hoi! tears to fall but it's all in the game all in the wonderful game that we know The future's looking dim, but these things, your heart can rise above. Once in a while he won't call, but it's all in the game. Soon he'll be there at your side with a sweet bouquet and he'll kill your limbs and correct your waiting fingertips and your... ik ik heb steeds minder vertrouwen in wetenschappelijk onderzoek neem melk ik werd opgevoed in de veronderstelling dat melk goed voor elk was. Ik lustte er meteen vanaf mijn geboorte pap van. Met melk meer mans was thuis te leuzen. Ook op koude dagen was dat warme melk met zo'n vel erop dat we het hemd van de boer noemden. Ik heb ook veel langer dan andere kinderen melktanden gehad. Mijn witte benen werden bovendien melkflessen genoemd... en waar andere jongens op een zeker moment gingen fantaseren over Brigitte Bardot verpande ik mijn hart aan het melkmeisje van Johannes Vermeer... Op een dag kreeg ik zelfs verkering met een echt melkmeisje, een boerendochter... van wie de vader mij ook nog eens koeien leerde melken. Kortom, ik leefde in mijn jonge jaren volledig voor de melk. En dan te bedenken dat ik in de periode van de melkbrigade... dat ik die nog niet eens bewust heb meegemaakt. Je kon tot die melkbrigade worden toegelaten als je een logboek bijhield over je melkconsumptie. Je noteerde er de extra glazen in die je dronk bovenop de al aanbevolen hoeveelheden melk. Als je logboek vol was, kon je het, ondertekend door je ouders, opsturen naar het zuivelbureau. Daarna kreeg je dan een embleem thuisgestuurd en was je officieel melkbrigadier. Er longte dan ook nog de titel van Melkvader, waarmee je gratis toegang kreeg tot dierentuinen en sprookjesbossen. Daartoe moest je wel eerst een heldendaad verrichten. Anne Rutgers van der Loef schreef er in 1959 nog een boek over dat zo begint. Ijsbrand liep in zichzelf te mopperen. Jan heb al iemand uit het ijs gehaald. En Geert heb al iemand uit het ijs gehaald. En in de krant stond gisteren van een jongen die iemand uit het ijs heb gehaald. En in zoveel boeken lees je van jongens die iemand uit het ijs hebben gehaald. En ik haal geen mens uit het ijs. Nooit niet. En ik heb het nou juist nodig. Ikzelf kwam dus iets te laat voor de melkbrigade. Al was ik intussen wel een ware Joris Driepinter. Het boegbeeld van de melkdrinkers. Maar toen kwam de dag waarop alles veranderde. Ik geloof dat het in de tijd was dat Joop Soetemelk wereldkampioen wielrennen werd en Admelk als minister van Sociale Zaken was. Vanuit verschillende wetenschappelijke bronnen kwam het nieuws dat melk helemaal niet gezond was: dioxine, PCB, slecht vet, te veel kalk. Melk zou leiden tot migraine, bronchitis, artritis en nog veel meer erger dingen. De berichten waren zo alarmerend dat het was alsof ik jarenlang puur gif had gedronken. Opeens werd ook overal een oude dichtregel van Gerard en Brabander geciteerd. Mei was ter moederborst de melk als graal. De voorheen gevierde koeienboer Evert van Bentum voelde zich zelfs gedwongen te vluchten naar een uithoek van Canada. En Joris Driepinder raakte aan de drank, wat zijn naam trouwens al had doen vermoeden. De negatieve berichten over melk waren uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, dus ik dacht dat ik ze moest geloven. Ik dronk van de een op de andere dag nog geen druppel melk meer, stopte met het eten van melk, chocolade, hagel, zwoer het melkproduct, kaas af, maakte het uit met mijn melkmeisje en durfde buiten in het donker niet eens meer het melkwegstelsel te aanschouwen. Maar wat schetst, of zelfs schertst nu mijn verbazing? Vorige week bleek uit een groot wetenschappelijk onderzoek dat melk toch hartstikke gezond is. Je geheugen en al je andere hersenfuncties hebben er baat bij als je melk drinkt. Melkdrinkers functioneren maar liefst vijf keer beter dan niet-melkdrinkers. Hoe meer melk je drinkt, hoe gezonder je wordt, aldus de onderzoekers. Graag wil ik hier nu alsnog mijn steun betuigen... aan de Tilburgse professor Diederik Stapel. Echt wetenschappelijk onderzoek is op geen enkele manier betrouwbaarder... dan zijn methode waarbij alles uit de duim wordt gezogen. En Stapel's methode is veel minder tijdrovend. Ik drink nu als van ouds weer melk en dan geen mager of halfvolle melk. Halfvolle melk, maar volle melk. Ik durf nu ook weer onbeschaamd mijn benen te laten zien die nog even wit zijn als vroeger. Pure melkflessen zijn het. En bij deze verontschuldig ik me nog bij mijn ex-melkmeisje en haar melkende vader. Mea Koe, pa. <applaus> end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 Eén hit uit 1968 hier in Nederland. Humans Hermits. En no milk today. Daarvoor de column van Wim Daniels. Uit Speakers met Koppen van afgelopen week. Louis Armstrong die zong It's All in the Game. En dat was het cabaret met Dolph Jansen. De Cool Collective speelde Jackpot. En dat was de column van Martijn Koning. Dat allemaal afgelopen week, afgelopen zaterdag in Speakers met Koppen. En aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 in datzelfde Speakers met Koppen. Als muzikale gast Spinvis. Dit wordt Daniel Lohuus. Heeft een nieuwe cd gemaakt onder de titel Gunder. Miranda Holdersma, daar heeft hij een liedje over gemaakt. Ik zag u in de supermarkt. Naast de wormen niet verwaakt. Ze stonden voor de vrugge waasenslag. Meestal loop ik door voorbij, maar eens vroeg zij door mij, Of ik wil zo lang ruik kan liggen? Stel je eerste snetjes voor, zie ik, u dan handig rijden graag, maar ze lachten. En ze gaf mij direct een hand, Miranda Holdersmaak. Puten bij de kare giet, steun ik de knoorten met mijn fiets. kreeg de puten maar niet best om. Snel er kwamen mini naast meestal, die glummel was het volle mond, die wagen greeën het eerste rampiet. En door zat ze achter het stuur, oh ik een lift vol. Ik sleur af, ik zie jou, jou niet u wel, Miranda. Oh. Zagen ben ik hen west, maar ik zag er nooit meer, meer aan Google had ik trekt al dan, maar ik zag er nergens toch, wie is daar in gods naam? Miranda Holdersma. Even veel mooie liedjes op het nieuwe album van Daniel Lohuus. Hij is behoorlijk productief. Rond elk jaar er komt er wel een nieuw album van hem uit van Daniel Lohuus. Hij trekt ook door het land met het programma Gunder. En uh, morgenavond dan treedt hij op in de Schouwburg in Arnhem. Daniel Lohuus over Miranda Holdersma. Zo ik hoor je het nieuws hier bij De Nachtvind anders op Radio 1... En tot die tijd de stem van Tom Waits. Back in the crowds. If you don't want these arms to hold you. If you don't want these lips to kiss me. If you found someone new. Put me back in the crowd. Put the sun behind the clouds in the crowd. there's a no hole